De organisaties Natuurmonumenten en Stop Kindermisbruik... doen onderzoek naar onregelmatigheden bij een sms-actie. Bij sommige mensen is ten onrechte geld afgeschreven, zo geven ze toe. De sms-actie werd uitgevoerd door een extern bedrijf... en was bedoeld om donateurs te werven. Mensen die zich aanmelden kregen vervolgens een sms'je terug... dat 3 euro per stuk kostte. Volgens Natuurmonumenten en Stop Kindermisbruik was dat niet de afspraak. De organisaties hebben de samenwerking met de sms-aanbieder nu stopgezet... Bij natuurmonumenten gaat het om zeker 2200 mensen. In België laat de Vlaamse minister van Verkeer 128 lichtmasten langs de weg verwijderen. De masten zijn in zo'n slechte staat dat ze kunnen omvallen. Dat gebeurde vorig weekend al twee keer. In één geval raakten twee mensen gewond toen een doorgeroeste paal op een auto viel. De minister heeft deze week in totaal ruim 2500 lichtmasten op het Vlaams grondgebied laten controleren.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 Aanweb even verkeersinformatie. Er staat viel op de A1 Amsterdam-Apeldoorn, tussen Hoeverlaak en Voorthuizen, 3 kilometer. En er zijn uitgelopen werkzaamheden bij Barneveld op de A30. In de richting van Ede is de weg nog dicht tussen de aansluiting met de A1 en de afrit Harselaar. A58, Vlissingenbergen op zoom, die is afgesloten tussen Rilland en Knoppertmark. En dat blijft voorlopig nog wel zo, want ze zijn er bezig met het bergen van een vrachtwagen. Ook op de A58, maar dan ten zuiden van Breda, daar zijn werkzaamheden. Er staat in beide richtingen bij knooppunt Sint-Annebos 2 kilometer.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 Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen, live vanuit Maastricht. Vanaf het Vrijthof komen we vanmorgen. Want de campagne voor de Provinciale Staten komt op gang. U weet het, verkiezingen die niet alleen voor de provincies belangrijk zijn... maar ook voor de samenstelling van de Eerste Kamer... en daarmee dus ook voor het zittende kabinet. Over de provincie en over die Eerste Kamer gaan we het hebben. We zitten in Café de Perun, in het hart van de stad, in het hart... Van Limburg. Limburg, ja. De provincie van vlaaien, van zuurvlees en carnaval. De provincie ook van het rijke roomse leven. Maar toch wel een provincie waar het CDA-bolwerk nu een beetje aan het wankelen is. Vier mensen hebben we aan tafel. Alle vier Limburgers. We horen u vooraf al een beetje uh, dialect met elkaar praten. Laten we afspreken dat we het uh, in dit uur in elk geval gewoon in het Nederlands blijven doen. Want dan kunnen wij het ook volgen. Ik ga ze aan u voorstellen. Een partij die voor het eerst meedoet met deze verkiezingen. De nummer 2 van de PVV, ook Tweede Kamerlid, Roland van Vliet. Hartelijk welkom, meneer van Vliet. Dank je wel. Uh, Mark Verheij is bij ons, lijsttrekker voor de VVD, wethouder in Venlo. Ook nog eens een keer waarnemend voorzitter van de VVD. U heeft het druk. Hartelijk welkom. Ja, het zijn drukke dagen. Dank u wel. Fijn dat u bij ons bent. Martijn van Helvert, CDA-lijsttrekker. Hartelijk welkom, meneer dank van Helvert. Het klinkt een beetje raar om tegen u welkom te zeggen... terwijl wij toch eigenlijk een beetje in uw gebied ja, van zitten. Van harte welkom. Hier. Dank u ja, wel. Dank u. En Limburger in hart en nieren, maar ook heel erg wereldburger... Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid... oud-staatssecretaris Europese Zaken, tegenwoordig lid van de Tweede Kamer. Welkom, meneer Timmermans. Uh, en u welkom in Maastricht. Dank ja. u wel. Fijn dat we er mogen zijn. Um, ja, we beginnen zoals altijd uh, met de zaterdagkranten. Nou, die hebben natuurlijk allemaal één heel belangrijk bericht. De Dag van het Volk, trouw. De Limburger, Egypte, juicht. President Mubarak na 30 jaar weg. De Telegraaf, Volk Egypte, wint. Uh, het AD, hij is weg, Egyptische volk, juicht naar vertrek. Mubarak en de Volkskrant, eindelijk weg. Mubarak stapt op naar een 18 dagen durende volk. Opstand en het FD groot, groter, groots. Dat gaat over iets heel anders, maar uiteindelijk staat het toch bovenaan. Mubarak, exit. Dat betekent eigenlijk dat het volk uh, eindelijk echt ergens in de wereld iets te zeggen heeft. Een, een heel positief bericht lijkt me, meneer Van Vliet. Ja, absoluut. Als PVV'er ben ik een oprechte democraat. De stem aan het volk dus wat mij betreft... Uh mag deze dictator zo snel mogelijk zijn koffers pakken. Wegwezen daar. Iedereen blij met de overwinning van het volk, meneer Van Helver? Ja, ik, ik denk dat we nu wel ook goed moeten kijken hoe het nu verder gaat. Want het feest hebben we eigenlijk voor een groot deel gehad... Uh, en nu is het wel zaak dat we dan een goede baan leiden. Want de problemen in Egypte zijn niet één op één opgelost nu. En ja, maar, maar dat is het vervolg. Hè? Maar is het eerst is even gewoon, hoe kijkt u aan tegen dat dit volk dit zo gewonnen heeft? Ja, ik hoorde ook uh, reacties op radio en televisie van mensen die echt uit Egypte komen. En er ook een band mee hebben. Ik hoorde zelfs gisteren op uh, Radio 1, geloof ik zelfs ook een mevrouw Huilen zelfs, die geïnterviewd werd. Hier in Nederland. Dat geeft aan dat dat diep zat. En dat die mensen uh, een tijd lang uh, echt onderdrukt zijn geweest. Ja. En dat, uh, ja, dat heeft iets... Uh, wat we ons eigenlijk in Nederland niet voor kunnen stellen. Iets ontroerend om... misschien ook wel bijna. Het volk ook, ja, heeft dat gewonnen. Want ja. hier mogen we, ook, mogen we elke vier jaar zeggen uh, wie de leiding mag nemen. En daar is dat toch uh, anders geweest. Ja, meneer Verheijen van de VVD. Ja, mooi. Kippenvel. Volkspartij. Gisteren denk ik iedereen uh, die kijkt aan ja, Volkspartij, hè, zoals wij dat ja. ook zijn. Um, maar mooi als je kijkt naar die beelden. Ik denk uh, iedereen uh, kippenvel. Ook gisteren geen dag voor, uh, uh, gisteren eigenlijk een dag voor het feest. Uh, vandaag natuurlijk wel een dag terecht, zoals net ook werd gezegd, van hoe gaat dat nou verder? Want je ziet dat heel veel revoltes, revoluties uh, natuurlijk niet meteen goed aflopen. In 1979 stonden de persen ook uh, te juichen. Um, en dat is ook minder goed afgelopen. Dus het is nu kijken van hoe gaat dat nu verder? Heel veel revoluties verslinden natuurlijk hun eigen kinderen, zoals ze dat zeggen. Dus uh, daar zit wel natuurlijk een groot punt van zorg. Maar ik denk dat Egypte op zichzelf een sterk land is... en het volk heeft nu laten zien dat ze ergens toe in staat is. Ja, Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid. De VVD, horen we net al even, die vreest toch uiteindelijk in de kern de revolutie. Hoe leuk het ook op dit moment is. U bent, uw partij komt eigenlijk uit de geschiedenis van revolutie, strikt genomen. Ja. Dus u moet... De VVD overigens ook, hoor. Ja, maar dan, als het eenmaal aan de gang is, dan vinden ze het <lacht> toch wel eng, geloof ik. Maar goed. Ja, maar, maar iedereen die zegt, van, het kan fout aflopen, heeft gelijk. Uh, maar iedereen die zegt, het kan ook goed aflopen, heeft ook gelijk. Uh, en dat is het boeiende van deze tijd. Maar wat mij inspireert, is dat in de hele Arabische wereld... het volk nu zegt, het is genoeg. Wij willen onze waardigheid terug, wij willen onze vrijheid terug... En dan moeten wij aan de kant van het volk gaan staan. Ja, dat is wel een, een, een vrij eenstemmige reactie hier aan tafel. Maar toch moeten we dan wel concluderen dat we datzelfde volk misschien toch wel dertig jaar in de steek hebben gelaten. Want we hebben toch met z'n allen Mubarak dertig jaar gesteund. Dat klopt en dat hebben we gedaan uit angst voor instabiliteit in het Midden-Oosten. Net zoals we vroeger uit angst voor instabiliteit de verkeerde mensen in de Sovjet-Unie hebben gedoogd of gesteund. Eindbelang. Uh, en ja, dat heeft alles te maken met het feit dat in de internationale politiek stabiliteit voor alles gaat en de sores van andere mensen ver weg... Eh, die vinden we altijd iets minder belangrijk... dan onze eigen zorgen over onze eigen veiligheid. Eh, dat klinkt eh, cynisch, maar dat is wel de realiteit in de internationale politiek. Maar nu die mensen zelf hun vrijheid hebben bevochten, dan rest ons maar één taak... en dat is die mensen zoveel mogelijk helpen om te voorkomen... dat daar een militaire of een anderszins dictatuur komt... en dat, dat daar de democratie een kans krijgt. Meneer Van Vliet, uh, u bent van de PVV. De PVV die zich uh, heel duidelijk zorgen maakt altijd over de islam. Die Mubarak, die nu weggestuurd is eigenlijk door het volk... dat was natuurlijk wel een buffer voor die islam, de extreme islam in dat land. Hoe kijkt u daar wat dat betreft naar... Nou, we maken ons uh, op, inderdaad zorgen over de toekomst. En het moge duidelijk zijn dat we als PVV niet zitten te wachten op een islamistisch bewind in Cairo. Maar of dat uh, gaat plaatsvinden, dat is koffiedik kijken. Dat weet ik absoluut niet. Heb ik heb er ook geen verstand van. Maar uh, mevrouw Frommans zei net van... Uh, we hebben dat dertig jaar wel zelf aan, aan, aan meegeholpen aan het regime. Maar nou ja, dat, collectieve... dat regime gesteund en daarmee, ja. dus misschien, dat volk in de steek ja. gelaten. Nou ja, in elk geval, dat volk niet gesteund. Dat collectieve schuldbewustzijn, wat u er aan de dag legt, dat wil ik toch niet zo snel delen. Ten eerste heeft de PVV nooit deelgenomen aan kabinetten die slaafs achter de Amerikanen zijn aangelopen, dat is punt 1. U heeft er ik nog helemaal niet veel genomen ik aan kabinet. burger toch? van Nederland hebben het regime nooit gesteund. Maar dat meneer ik Vliet, Maar meneer Van Vliet, als he. u Mark, de geschiedenis he? van de heer Wilders kent... weet u ook hoe de heer Wilders in die conflicten, in die situaties... altijd heeft geopteerd. Natuurlijk, het Westen heeft, zoals in zoveel zaken ook hier natuurlijk uh, wel eens fouten gemaakt... en ook natuurlijk wel eens de verkeerde mensen gesteund... om goede bedoelingen, met een, een goed doel... en nu dat volk daarvoor vrijheid kiest... en het leuke is dat we gisteren natuurlijk met z'n allen ook blij waren... ook die 2,5 miljoen PVV-kiezers... Uh, zagen dat ook die moslims gewoon uh, burgers waren... die voor vrijheid opkwamen, die uh, gewone mensen waren... die ook die strijd tegen die uh, dictator aangingen. Dus ja. ik vind dat wel een heel mooi moment... dat je ook ziet, dat heel Nederland ook ziet dat die moslims ja. daar... Gewone mensen zijn die vrijheid hebben. Voor, voor mij is het heel simpel. Ik stel me voor dat ik zelf burger was geweest van Egypte... en ook dertig jaar lang onder de dijn was gehouden... en vooral ook was bestolen zonder een menswaardig bestaan. Uiteraard was ik dan zelf op die barricade opgegaan op het bedrag hier plein. Zo simpel is het. Frans Timmermans? Wat, wat, wat, wat ik positief vind, ook aan de reactie van de heer Van Vliet nu... en aan de reactie van de heer Wilders uh, gisteravond... is dat bij de mensen in Egypte toch uh, 70 miljoen moslims van de 80 miljoen, dat men die mensen een eerlijke kans geeft... omdat zij kiezen voor hun eigen lot. En dan breek je met de traditie van de PVV om te zeggen... iemand die uh, het islam aanhangt, die kun je niet vertrouwen... want die is altijd uit op een dictatuur. Nee, dat en niet. dat vind ik dat prachtig. Prachtig ja. als de PVV die breuk zou maken. Nee, Dank voor het compliment. Maar uh, ik moet u wel even corrigeren, meneer Timmermans. Wij vinden de islam... Een verwerpelijke ideologie. Iemand ja. die de islam aanlangt als mens, hebben wij nooit als mens afgekeurd. Nee, nee, dat dat is een groot verschil. Maar, maar u zegt wel altijd: als je moslim bent, mm -hmm. dan gaat uiteindelijk de sharia voor, dan gaat uiteindelijk. Het uh, uh, wegnemen van vrijheid voor het hebben van vrijheid. Nu geeft u die mensen een kans. Ik, ik, ik complimenteer u daarmee, want dat vind ik uh, misschien... Uh, uh, een mooie breuk met uh, het verleden van de PVV op dit punt. Nou, in ieder geval, ik, nogmaals, ik zou met die mensen op de barricade zijn gestaan. Want dictaturen, daar moet ik niks van hebben. Dat ziet u. Okay. Dank u, vriendin. Meneer Van Elvaart. Ja, want uh, wij, wij spraken voor uh, de uitzending ook heel even. Toen vond ik het interessant wat de heer Timmermans zei. Hij had overwogen om naar Egypte te gaan... En de reden waarom hij niet ging, vond ik heel interessant. Misschien wil u dat, uh, wilt u dat zelf vertellen, want oh, dat is wel... Nou, wij weten het niet, dus ja. Wij, wij konden het even niet verstaan toen, dat ja. was een dialect. Ja. Ja. Maar, ja, maar dat is wel tegen hoe ze uh, nu aankijken tegen buitenlandse bemoeienis. Dus. Okay. Ja, dat is inderdaad, uh, dank dat u dat zegt. Het is inderdaad tegen mij gezegd, eerst van onze eigen veiligheidsdiensten... je kan niet gaan, het is te onveilig. Toen dacht ik van nou, even checken bij de Egyptenaren zelf. En die zeiden, kom nu niet, want iedere buitenlander die zich hier laat zien... geeft het regime... Het uh, uh, voorwendsel om te zeggen: zie je wel, wij, wij doen dit op instigatie van buitenlanders. Hier ja, ja. Wordt op buitenlanders. En juist de mensen, het volk in Egypte zegt: wij willen laten zien dat het onze opstand is. En niet iets dat van buiten komt. Ja. Ja. Het is trouwens wel ontroerend, misschien, dat dit allemaal teweeg is gebracht door één student. Mohamed Bouazizi. in ja. Tunesië. die uh, uh, niet aan de slag kon komen. die een klein groentewinkeltje had. Dat werd hem ontnomen. Zijn woede zorgde ervoor dat hij zich in brand stak. En daarmee is eigenlijk de sneeuwbal gaan rollen met ja. in Net als in de tijd met Jan Pallach in Tsjechoslowakije. En ik zou het ook mooi vinden... ik heb dat van de week ook gesuggereerd... Uh, wat heeft Parijs gedaan? Parijs heeft een plein, geloof ik, naar Mohammed Bouazizi genoemd. En ik zou het mooi vinden als bijvoorbeeld in Amsterdam... Een steeg of een plein of een straat, als er nog eens een straat vernoemd moet worden, ook naar Mohammed Bouazizi de Mohammed B-straat of zo. De Mohammed <laughs> b dat heeft weer een hele ja. andere lading. Ja. Hoe, ja. hoe zou u ja. dat ja. vinden? Ja. De humor ligt weer op straat bij de PVV ja. ja. Meneer Van Vliet, hoe zou u dat vinden? Een Mohammed. Ik ja. kan het niet zo goed uit. Een Bouazizi plein of straat, zou u daarvoor zijn? Lijkt me geen enkel probleem. Deze maar... jongen zo'n democraat heeft zich opgeofferd voor een vrije wereld. Ik dat kan Bijvoorbeeld, dan niks bijvoorbeeld hier in Maastricht, is dat een suggestie? Dan moet u vooral naar de Maastricht naar vragen. Ik woon niet in Maastricht. Nee, maar misschien dan... Nou, goed. Maar u, u, u zou dat wel een mooi idee vinden. Uiteraard. Ja, goed. Okay. Ik denk dat we het hiermee laten. Dit was uh, onze blik in de ochtendkranten van vanmorgen. Tros, Radio 1. Ja, het is uh, bijna kwart over elf. En u luistert naar Breed, rechtstreeks vanuit Margr uh, Maastricht. We zitten op het Vrijthof in Café de Peroon. En we praten hier over de Provinciale Statenverkiezing. Met vandaag aan tafel Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid. Tweede Kamerlid. Martijn van Helvert van het CDA. Kandidaat hier uh, voor de provincie. Roland van Vliet van de PVV. Ook Tweede Kamerlid. En ook kandidaat hier voor de Staten. En Mark Verheijen van de VVD. Hij is ook nog waarnemend voorzitter van de VVD. En uiteraard hier ook op de kandidatenlijst. Ja, uh, Kees zei het al. We zitten hier dus uh, aan het Vrijhof Prachtige plek. Uh, uh, allemaal, alle vier, heeft u ook denk ik een, een prettig gevoel om hier te zijn. Ik ben Dat hier zei... geboren, dus... U bent hier uh, geboren. Nou, ik waarom? heb hier gestudeerd. Die... <laughs> het, is, <laughs> het is echt. Zo'n thuiswedstrijd voor u. Maar wat betekent Limburg voor u? Dat wil ik toch eerst eens even een klein kort rondje doen, meneer Timmermans. Wat betekent um, Limburg voor u? Het is thuis, het is uh, uh, mijn familie, het is mijn achtergrond, uh, het is mijn cultuur. Uh, het is wie ik ben. Het is wie u bent, meneer Verheij. Ja, bij Limburgers ben je echt Limburg. Hè? Dat speelt veel minder in andere provincies. Maar in Limburg, wat er ook gebeurt... als iemand Limburg aanvalt, zijn we toch even allemaal Limburgers... van welke partij we ook zijn. Uh, we vinden elkaar ook buiten Limburg altijd. Er zijn Limburgse clubs in Amsterdam en Limburgse kamerleden... die trekken met elkaar op van welke partij ze ook zijn. Dat gevoel van Limburger zijn... Uh, en als dat Limburgs volkslied wordt gespeeld, dat is toch heel sterk. Dus die verbondenheid, en dat is denk ik ook de kracht van Limburg. Meneer Van Vliet, uh, voor de PVV is Limburg ook heel belangrijk. Uh, het, het is het hartland, zei Geert Wilders. Uh, maar voor u is het ook belangrijk? Voor mezelf is het geborgenheid. Wat dat betreft sluit ik me uh, eenmalig aan bij de woorden van de heer Timmermans. <laughs> voor mij zijn het ook familie en vrienden. Ja. En iedere keer als ik op donderdagavond na de stemmingen in de Tweede Kamer de trein kan pakken. ja, ik reis met de trein, lala, dan, dan dan heb ik een heel warm gevoel. Dat is, dat is oprecht zo. Ja, en, en wat betekent Hartland als Wilders zegt... Uh, uh, Limburg is voor de PVV het Hartland? Wat bedoelt hij daar dan mee? Want dat geeft het nog een extra lading, denk ik. Nou, ik. denk twee dingen. Ten eerste komt hij er zelf vandaan en is hij er opgegroeid. En we hebben redelijk wat PVV'ers hier uit Limburg gekomen. Onze fractie heeft de meeste Limburgers uh, in, de, in de Tweede Kamer. Daarnaast, uh, Limburg-Hartland is ook electoraal natuurlijk. We hebben hier uh, op 9 juni in 2010 onze doorbraak gehad aan de Tweede Kamer... met de grootste uh, succescijfers. Ja, Limburg dus, is de belangrijkste... Provincie Elektraal voor de PVV. Is het een fantastische thuisbasis. Martijn Ja, Limburg. Ja, is in het Bunderbos. heb je als kleine jongen altijd gewandeld. In Nieuwstad ben je opgegroeid. Op de Kollenberg heb je krombroodjes geraapt, zoals dat dan hier, hier heet. Nou, dat, dat zijn mooie dingen, mooie herinneringen. En eh, toen ik studeerde in Utrecht... en ik kwam op de vrijdag namiddag met een tas vol vieze was terug naar Nieuwstad... Uh, en uh, ook om voor de voetbaltraining om te voetballen. Dan dacht je toch altijd, ja, we zijn weer thuis. En we gaan dadelijk fijn nodderkantine bij de voetbalclub. Nou ja, en die, die dat, tas dat, met de was, die ging ergens anders naartoe. Die ging naar mijn he? moeder. Ja, ja. ja daar was ja. ik alweer bang voor. Ja. Is dat ja. nog ja. steeds zo? zo? Wat zeg ik? Ja, nee, nee, tegenwoordig doe ik. De... Nee, het is niet meer zo. Dat nee, is dan... bij de BBB meer. De dat, de moeder met dat de is dat zo, Mark? Nee, ja. Of ik was samen nee, moeder de dat Of de, de doet dat toch? Ja. Ja. Ja. Oh ja, dan ja. De ja. ja, dat was de pvda strategie Bij gebrek aan eigen verhaal, inderdaad. Maar even voor de duidelijkheid: wordt hiermee bedoeld dat Mark Rutte de was nog bij zijn moeder brengt? toch? Dat was het zo? <tie> ik ja. weet het niet. Meneer Timmermans, ik weet Ik moet wel gebruik maken van talent. Als die moeder heel goed kan wassen, vind ik het dom van Mark. Als hij het niet doet, vind ik het je nadrukt wel de band die, die er ja, is tussen ja. u en, en Limburgers. En er is ook een enorm sterke band tussen Limburgers onderling ja, natuurlijk. Ja, ja. Geldt dat voor u beiden ook, meneer Timmermans, meneer Van Vliet? U bent beide Limburger en daarmee ook een enorme band met nou, elkaar? Nou, persoonlijk hè? kunnen wij, denk ik, mag ik wel zeggen, goed vinden. Uh, we hebben wel eens vaker met elkaar te maken. Bijvoorbeeld ja. in de contractgroep Duitsland, waar we alle twee... Uh, ...lid van zijn, dus dat is, dat is uh, nooit het probleem. Uh, uh, ideologisch en inhoudelijk zijn er wel hele grote verschillen. Ja, tussen ja, ons ja, ja, ja. Nee, dat geldt voor mij ook hoor. Uh, we zijn allemaal mensen, en het feit dat je dan een Limburgse achtergrond hebt... ...helpt nog een beetje extra om wel een pilsje met elkaar te kunnen drinken. Ja, even om de politieke cultuur hier neer te zetten. Is de politieke cultuur hier in het zuiden... ...dat wordt door ons in het noorden wel eens zo gezien... ...echt uh, anders, meer... Ja, er wordt ook wel eens over gesproken hier. Er is hier meer vriendjespolitiek, er is meer hier uh, om elkaar. Anders. Het is anders, omdat Limburgers uh, meer hebben met personen dan per se alleen met partijen. Dus okay. je kan in Limburg, zoekt de kiezer ook een persoonlijke band met degene op wie men de stem uh, uit uh, wil brengen. Ik uh, ja. denk dat we dat wel uh, kunnen vaststellen. Ik denk dat het CDA bijvoorbeeld bij de laatste verkiezingen... Uh, een stuk makkelijker had gehad als Camille Eurlings gewoon op de lijst had gestaan. Want dat is een Limburger waar veel Limburgers zich ja. uh, vertrouwd mee voelen. ziet dat, er Dat kunnen in de politiek echt heel belangrijk zijn. En uh, dat ik denk dat het ook goed is, want dat wil zeggen dat elke gekozen volksvertegenwoordiger... ook een heel goed mandaat van een groep kiezers heeft. En daar ook altijd door aan de jas getrokken kan worden. En dat vind ik eigenlijk uh, heel mooi. Dus het was inderdaad jammer dat Camille Eurlings uh, niet op de lijst stond. Ja. Dat ja, had misschien wel nummer 1 moeten staan. Nou, nee, ik vond, nou, dat, dat weet ik niet. Maar dat had je gekund. Wij hadden, ik denk dat het een goede kandidaat was geweest. Had hij maar ja. gevraagd geworden dan? Nou, dat, volgens mij was hij ook gevraagd geworden. Maar, het is, maar daar is nog altijd onduidelijkheid over. Ja. Zowel, ja, dat, oh, u u denkt niemand de van wel? U ja. denk dat hij wel gevraagd is? Ja, nou, ik heb, ik heb hem wel gevraagd. Maar ja, ik was niet in de plaats om te vragen. Even zo goed om daar maar eens even bij te blijven staan. Uh, ja. Limburg, dan denk je ook aan katholiek. En als je aan katholiek denkt, denk je toch... Nou ja, KVP en nu dan aan het CDA. Ja. En u zit wat dat betreft wel in een lastige positie. Als we al die peilingen moeten geloven, ook ja. uit de kranten, ook dit weekend weer, dan uh, gaat uw partij deze provincie kwijtraken. Nou, we gaan hem zeker niet kwijtraken, want we wonen hier nog steeds... en dat blijven we ook doen. Maar wat je wel ziet, is dat die peilingen natuurlijk ooit beter zijn geweest. Dat, uh, dat is op... wel heel erg gering ja, gezegd, dan, zoals u nu ja. We moeten ons ook niet uit het veld laten slaan. Ik denk dat wij inhoudelijk uh, een heel sterk programma hebben. We hebben ook een duidelijk doel wat we met, met Limburg willen. Maar, maar dat... uh, heel even toch, die peiling. Want uh, volgens een peiling van de Limburger zou u van 18 naar 5 zetels gaan. Ja, dat, uh, nou, dat was een peiling. Ik vond het een buitengewoon slechte peiling. Dat kan me voorstellen. Dan, uh, <laughs> en, ik kan u één ding Lach ik kan u één ding beloven: dat wij uh, veel meer zetels dan 5. 100. Wij, oh, wij hebben 100 enthousiaste kandidaten. Nee, we komen zeker in die dubbele cijfers. Wij uh, oh. uh, hebben 100 enthousiaste kandidaten in Limburg. Honderd. Ja? En, uh, bij maar hebben... hoeveel stemmers? Wat zegt u? Hoeveel stemmers? Nou, ik denk dat wij ook wel 100.000 stemmers gaan halen. Oh, Ja. Maar goed, u, u, u, u straalt hier een positivisme uit... Ja. wat ons enigszins overrompelt. Ja. <lacht> ik denk, het, het slechtste wat we kunnen doen... is dat we een hele verdrietige campagne gaan houden... en eh, alles afkraken. En zeker met het eh, gezicht eh, ook op Egypte. Want daar eh, is pas echt ernstig. Uh, wij moeten ja, hier... Als we het zo bekijken, ja. kunnen we inderdaad best een plaat gaan draaien. Ja, nee, dat vind ik ook. En ik vind wel dat ja. we dingen die beter moeten kunnen... die moeten ja. we zeker verbeteren. Maar we moeten ook niet doen alsof we het hier in Limburg verschrikkelijk slecht hebben. Maar, we zetten zaken die we goed hebben ingezet, zoals uh, nieuwe economische ontwikkelingen, bijvoorbeeld rond Venlo, bijvoorbeeld rond de Gemme, campus in Siddard Geleen, maar ook in Zuid-Limburg. De opening van die buitenring. dat levert bruisende dingen op in Limburg. En meneer, die moeten we uitzetten. Maar, meneer dat is goed. Verheijen, heeft het CDA het inderdaad zo goed gedaan, al die jaren? Want ze hebben natuurlijk wel al die jaren in het centrum van de macht gezeten. Hier ja, en dat is denk ik ook wel uh, een van de kernthema's hier in de verkiezingen. Natuurlijk gaat het over die inhoud, over die provincie, over die toekomst en over die eerste kamerverkiezing. Maar de kern hier een beetje in Limburg is nu die cultuurverandering. U zei net al hier, hij is toch ook een andere politieke cultuur dan in de rest van Nederland. En die houdt Limburg soms ook wel eens op. We kijken heel vaak naar Den Haag van dat zij het moeten oplossen. Weinig zelfvertrouwen, uh, gebrek aan optimisme. En ik denk, je moet echt een cultuurverandering komen. Afgelopen jaren veel gedoe. affaires geweest hier in de politiek. moet echt een cultuurverandering. Ja, een de, VVD heel leven. de VVD moet altijd moet een even. elkaar zien. moet altijd bij het bestuur gezeten. Want moet dat is wel heel opmerkelijk. Even... Een cultuur is iets van jaren achter elkaar. De VVD heeft er altijd bij behalve de, de laatste tweehonderd Nee, wacht, ik, ik, grijp, even in. Nee, ik grijp even in. Ik wil nee, even u eventjes van tevoren... Echt. Dat is even van de orde. Tijdens een vergadering echt. gaat dat altijd echt. voor, ja, voorzitter. Ja, ik ja, <laughs> ga dus gewoon even in, want we moeten elkaar laten uitpraten... anders kan de luisteraar er thuis niks meer van verstaan. Dat is ook niet in uw voordeel. Meneer De kern van deze verkiezingen is, denk ik, van... Wij zijn op dit moment de vierde partij van Limburg... maar lukt het de partij die hier sinds 1866 de grootste is, het CDA... lukt het die partij om nu die cultuur cultuurverandering teweeg te brengen. We hebben gezien in Rotterdam waar ook de PvdA na jaren alleen heerschappij bijna een keer niet de grootste werd. Dat is gewoon goed ook voor een stad. Ook het CDA gun ik dat, want dat is ook goed voor een partij om een keer van die grootste van die eerste positie af te zijn. Ze dus kunnen het CDA ook het beste, maar ik denk dat het voor Limburg goed is. Dat ze een keer die cultuurverandering. Oh, uh, dat die cultuurverandering er een keer okay. komt. Martijn het van Helverd, u moet, u moet gaan genieten. en uh, dat, de winst, winst zien dat van uw nederlaag. Dat mij, dat mij wordt. Ja, wat, wat ik wel voorop wil stellen is. en hier in Limburg werd net al gezegd. worden op mensen gestemd. En niet dat CDA heeft altijd op die zetels gezeten. van die gedeputeerden. Dat zijn altijd mensen geweest. Mensen met. Uh, in het verleden vooral mannen met. bij ons kroegen allemaal. Nee, niet allemaal. Vooral mannen en vrouwen. vrouwen en kinderen thuis. Hè? Mensen van vlees en bloed. die ook als ze thuis kwamen de luien moesten verschonen. Dus. en die zijn er ook neergezet ook door een volksvertegenwoordiging. Dus ik vind het uh, niet terecht om te zeggen... Uh, cultuur wordt gemaakt door één partij. Dat wordt gemaakt door mensen in de Staten en in GS. En wat betreft de cultuur, daar heeft de VVD altijd bij gezeten. Dus die hebben we samen gemaakt. Oké, okay, maar meneer Van Vliet, voor u is dat eigenlijk een ideaal uitgangspunt. Ja. Hè? Het CDA trekt een beetje de VVD uh, naar zich toe van... ja, je bent ook mede verantwoordelijk voor de toestand hier... en het oordeel van de burger op over de politiek. Dus u zit in een hele gunstige positie, lijkt me. Nou inderdaad, ik, ik zei net als grapje, als 200 vechten om een been lopen een derde ermee heen. Maar kijk, ik, ik begrijp best wel als je heel lang verantwoordelijkheid hebt gedragen, dat je ook veel goede dingen hebt kunnen doen. Maar op een gegeven moment leiden eh, netwerken die altijd maar hetzelfde blijven, die leiden tot verstarring. En daar is Limburg ook niet bij gebaat. En wat dat betreft pleiten wij inderdaad voor de, voor de frisse wind... en het openbreken van de cultuur van iedere keer dezelfde poppetjes. Ja, dat is eigenlijk dat vrij ik, helder dat gegeven. Het, oh sorry dat ik onderbreek, maar ja, dat vind ik dus uh, op dit moment niet aan ja, de orde. Wij hebben na de verloren Tweede Kamerverkiezingen... waar we die kopstoot hebben gekregen hè, als partij... Uh, daar hebben wij duidelijk gezegd... Ja, daar hebben wij duidelijk gezegd, van: wij gaan voor vernieuwing zorgen. Wij komen met nieuwe mensen, nieuwe houding en nieuwe thema's. Nou, dus ja. dat hebben we gedaan. Ik zit hier nu. Ik heb nog nooit in de Staten gezeten. Dat is u, meneer Van Vliet. Alleen u heeft wel ervaring als Kamerlid. En, dus dat kun je dan nou ook niet blijven zeggen. En uh, netwerken die altijd hetzelfde blijven. Dat netwerk is dus ook nieuw. Want ik heb niet zomaar het netwerk van de mensen die er zaten. Ik heb mijn eigen netwerk. Moet ik voor een deel opbouwen. En daarom komt er ook die hele nieuwe wind ook vanuit hier. Frans Timmermans, u moest een beetje lachen omdat nee, Martijn op de, van Helvertje Nee, omdat ging, moest ik even lachen. Oh. Maar uh, even oh. dit, dit geheel, geheel ja. terzijde. Um, um, ja, kijk, uh, er zijn natuurlijk door de partijen die hier verantwoordelijkheid hebben gedragen. Dat is de aard van verantwoordelijkheid dragen. Is dat je goede dingen doet en dat je ook fouten maakt. En die heeft de Partij van de Arbeid hier in al die jaren dat we verantwoordelijkheid hebben gedragen ook gemaakt. En daar leg je rekenschap uh, over af. En als de kiezer je daarop afstraft, dat is nu helemaal democratie. Mag ik, en dan mag ik ga je even? zoeken naar andere meerderheden die dan uh, weer andere dingen gaan doen. Ja. Hoe erg vinden kiezers het eigenlijk? Deze bestuurscultuur die de, en deze politieke cultuur die er in Limburg is. Ja, maar zijn, trekken, zijn, zij zijn daar toch aan gewend en zij doen daar toch misschien ook wel aan mee. Hoort het niet ook een beetje gewoon bij de Limburgse identiteit? Ja. Ja. Het is Egypte in het klein hoor. Want, uh, van van we, het wij op het is hier zorg. hartstikke rustig op het vrijdag. Ja nou, maar in de harten van de mensen uh, de oh, rust metaalmoeheid. Metaal in de harten van de mensen ja. rust metaalmoeheid? Ja. Metaal dat ik dat vind ik een prachtige zin, maar u moet hem wel even uitleggen. Nou, daarmee sluit ik aan bij wat ik net al zei. Het zijn altijd dezelfde structuren en dezelfde mensen en dezelfde ideeën geweest. Mensen zijn al honderd jaar toe aan iets nieuws. Zo simpel is dat gewoon. Die metaalmoeheid, die merken wij in iedere kroeg en op iedere straathoek. En de peilingen zijn natuurlijk niet voor niks. Dat is toch een logisch gegeven? Maar meneer uh, Vrijen, is het, is, is, is, het, uh, uh, is het wat dat betreft moeilijk, hè? Hier is toch een beetje de toon van de moeten frisse wind waaien... Uh, de oude politiek uh, is voorbij. Dat heeft de kiezer ook uh, bij de laatste verkiezingen laten merken. En dat zal hoe dan ook, hoe optimistisch u ook bent, denk ik meneer Van Helvoort... zal waarschijnlijk wel weer zichtbaar worden... dat er een soort niet-aanvalsverdrag is... omdat die partijen landelijk gezien wel met elkaar iets te maken hebben. Nee. Um, volgens mij, als je het landelijk bekijkt... hebben we er natuurlijk geen ba uh, baat bij dat wij de kiezers uh, bij elkaar wegsnoepen... Uh, u u wijst nu op uw oh ja, uh, collega uh, uh, van de PVV uh, als, en CDA. Ja, uh, PVV u, en CDA. Dit, dit drie Uiteindelijk gaat het landelijk er natuur gewoon om... dat we die meerderheid in de Eerste Kamer krijgen... dat dit kabinet de komende jaren daadkrachtig verder kan. We hebben niks aan stilstand, niks aan een vleugelam kabinet. Dat <sukt> hebben we de afgelopen drie jaar al gehad. En dus was dus... er de oproep van uw partijleider Mark Rutte. Het maakt eigenlijk niet uit op wie je stemt... als het maar een stem is op VVD, ja, CDA of PVV. Er <sukt> zit daar net iets anders in. Want als partijvoorzitter zeg ik stem vooral op de VVD. Want landelijk doen we het goed. Landelijk doen we het goed Laten we zien dat er echt een andere wind kan waaien. En uh, dat kunnen we ook in al die provincies doorzetten. Maar, bedoelt... maar Limburg is wel ja? heel bijzonder. Daarom zit nu ook van heel veel media die focus op Limburg. Hè. Daar is ja? een beetje de, de battleground in het goed Limburgs. Ja? Um, omdat hier die drie partijen die landelijk die samenwerking vormgeven... hier eigenlijk ook de grootste drie zijn. En uh, met elkaar ook strijden om wie die grootste partij wordt. Ik hoop natuurlijk dat dat de VVD wordt... Uh, maar uh, we hebben hier met elkaar ook die discussie. PvdA speelt eigenlijk in Limburg uh, vrijwel geen rol meer. Oké. Okay. <laughs> ja, daar moet Van Timmermans toch van zijn. weer Ik ben een oprechte democraat. oprechte democrat, En als de kiezer op 2 maart beslist... misschien is de PvdA dan toch wel groter dan het CDA of de VVD... dan heeft de kiezer besloten. En dat respecteer ik. En zou u dan nou, ook met elkaar dus samen kunnen werken in één college? Wij hebben PVV, nooit iemand uitgesloten. Wij hebben nooit iemand Kijk, op basis van de ideologische verschillen... He, um, op basis van bijvoorbeeld voorstellen om uh, mensen met een hoofddoek... door de politie uit de bus te laten sleuren. Ja, daar is voor de Partij van de Arbeid geen basis voor samenwerking. Dus dan moet je dat van tevoren tegen de kiezer uh, zeggen. He, we zitten hier om de hoek, hier zitten de zusters onder de bogen om de hoek. Uh, worden die straks ook uh, door de politie uit de bus gesleurd... omdat ze uh, uh, in haar bijt uh, met een kapje op in de bus zitten. Ik bedoel, dat soort absurde dingen dat is absoluut geen basis voor samenwerking. En dan kan je dat maar beter voor de verkiezingen eh, zeggen. Dan weet de kiezer wat er met zijn stem gebeurt na de verkiezingen. Oh. We hebben altijd goed kunnen samenwerken met VVD en CDA hier in de provincie. We zijn hartstikke bereid om eh, op basis van een goed programma eh, daarmee door te gaan. Daar zullen we ook compromissen met die partijen mee sluiten. Maar een partij die 1 miljoen mensen in dit land eigenlijk stelselmatig wil uitsluiten... daar kunnen wij geen samenwerking Maar goed, meneer Timmermans, even toch de vraag, want dat is natuurlijk ook steeds gezegd in Den Haag. Als er zoveel mensen... in de deze provincie zo massaal op een partij stemmen. Kun je die partijen dan wel uitsluiten? Ik bedoel de PVV natuurlijk. Ik, ik, ik vind het heel democratisch om van tevoren tegen je kiezers te zeggen... wij kunnen coalitie vormen met een heleboel partijen. Alle partijen in de Staten kunnen wij coalitie mee vormen. Maar niet een partij die 1 miljoen Nederlanders... structureel en ideologisch uitsluit. Dat is voor ons een brug uh, te ver. En ik vind, kijk... Um, uh, in het verleden is door, door CDA en VVD ook wel eens van tevoren gezegd... alles is goed, maar met de SP kunnen wij nooit tot een akkoord komen. Dat respecteer ik. Uh, maar dat werd ook niet gezegd toen de SP25 zetels ja. dat je mag, mag sluit 1,5 miljoen mensen Laten we het bij de PVV houden, want op die partij doelt u. Meneer Van Vliet, dat is uw partij. Ja, ik vind dat, uh, dat afgeleide ogenpraatje, dat kennen we nu wel. Ik vind dat echt een miskenning van, van de stem van de burger. Kijk, de PVDA heeft ook heel, heel erg veel absurde ideeën. Desondanks hoort de PVV nooit zeggen... wij sluiten de PvdA op voorhand uit. Waarom doe je dat? Maar dat even van een ultieme wel... regentenmentaliteit. Maar reageert u dan wel even op wat Timmermans zei? Uw partij is van plan om vrouwen met hoofddoekjes... door de politie de bus uit te laten sleuren. Daarom wil de Partij van de Arbeid niet samenwerken met de PVV. We hebben in Limburg hebben we een Limburgs verkiezingsprogramma van de PVV. Daar staat en en in, daar staat dat van die hoofddoekjes niet in? Daar staat in dat wij voor mensen in overheidsdienst, dus ook hier in het gouvernement... dan willen wij dat die mensen geen hoofddoek dragen. Dat staat er heel helder in. In ons verkiezingsprogramma staat niet dat we mensen uit die bus gaan plukken. Dus hier mogen vrouwen wel met een hoofddoekje in de bus... maar zo gauw ze de, de provinciegrens overgaan, overgaan... Nee, zo gauw ze de oh. provinciegrens overgaan... dan zou misschien de PVV ze wel de bus uitlaten. U moet dat halen. maar aan collega Brinkman vragen hoe die dat in Noord-Holland precies wenst te realiseren... We zijn en hier in Limburg. In het Limburgse verkiezingsprogramma van de PVV staat gewoon wat we landelijk als PVV ook vinden. Namelijk niet een overheidsdienst een hoofddoek op. We willen ook die trend keren van het symbool van vrouwenonderdrukking. Maar ik ga niemand hier uit de bus sleuren. Daar kan ik heel helder in zijn. Ja. Dus dat argument kan ik uit de handen van de heer Timmermans slaan. Uh, om een samenwerking die dan in de weg zou staan. Martijn okay. van Helvert, ga, hoe ga, kunt ga, u wel samenwerken uh, met deze PVV? Ja, maar even nog, gaat bijvoorbeeld, bijvoorbeeld een keppeltje, gaat u dat ook verbieden in overheids... Nee. Dat mag dus wel. Dus het gaat ja, echt wij weer, vinden dat iets anders. Dus religieuze uitingen mag wel. Het gaat om die hoofddoek. Uh, en als een ja. van de zusters onder de bogen, als die nou een uh, klus doet voor de overheid en daardoor een overheid, mag dat dan ook niet? Of mag dat dan weer wel? Voor mij mag, wel. mag dat wel. Dat ja. hoofddoekje mag ja. wel? Ja. Ja. Ja. Alleen een hoofddoekje op een islamitisch nee, hoofd. Want U vergelijkt appels met peren, meneer Timmermans, want die zuster, dat is zelf een religieus persoon, die uit religieuze overtuiging in religieuze dienst, niet zijnde meer een wereldelijk persoon, uh, kiest voor die doek op haar hoofd. Maar een, een moslimvrouw met een, een doek op haar hoofd is geen religieus persoon... maar neemt deel aan het maatschappelijk leven... en uh, doet dingen in het maatschappelijk leven die u en ik dagelijks tegenkomen. Ik, die trend willen wij keren. Ja, oh, ja, ik hoop dat u dat uh, kunt uitleggen, maar ja, ik begrijp het niet. Uh, ik begrijp uh, het uh, Mark, Mark, Mark Vrij... Ja, moslimvrouw niet. Heerlijk, heerlijk debat. Ik vind het uh, vreselijk Ik denk dat... trouwens wel, om even in de reden te vallen... dat er wel een handboek op dat uh, provinciehuis moet liggen. Wie wel en wie niet uh, <laughs> daar mag rondlopen. Maar goed, Ik ja. vind uh, het niet goed dat de PvdA de Pvv uitsluit... Maar daar gaan zij zelf over. Ik denk dat ze zich daarmee hier buiten spel zetten in Limburg straks. Ja. Maar dat is hun eigen verantwoordelijkheid en dat gun ik ja. uh, hen ja, dan ik ook. Ik weet ook heel, dat u heel graag met de PVV een college nee, wil komen. Dat is... En wij gaan dat proberen ja. te voorkomen. Oké, okay, nou, dat is dan uh, uw mening. Ik geef niet aan met wie ik graag zou willen werken. Ik weet alleen dat dit debat dat hier uh, net gevoerd werd... dat dat volgens mij geen burger interesseert. Uh, die burgers die vragen gewoon, heb ik volgend jaar nog een baan? Hebben mijn kinderen nog een staatsschuld die ze kunnen dragen? Uh, die klein genoeg is die ze nog kunnen dragen? Uh, hoe gaat het met die veiligheid op straat. Dit soort debatten en zeker wanneer het gaat over provinciale verkiezingen zijn irrelevant. Ik heb de PVV'ers hier tot nog toe leren kennen als mensen die uh, best redelijk zijn. Uh, die ook in een debat heel sterk tegen ons aanzitten. Maar de VVD heeft tot nog toe laten zien... wij weten in ieder geval hoe dat gaat met de economie. Wij kunnen die financiën nee, in ieder geval op orde brengen. Dus ik zou zeggen, uh, stem dan op het echte de VVD verhaal. Met de VVD met Jos van Rij heeft een groot succes Frans geboekt... Uh, met uh, de ontwikkeling van Roemond. Daar uh, heb ik echt enorm respect voor. Vind ik een geweldig succes. Wie komen daar winkelen? Allemaal mensen ook uit het buitenland. Ook mensen met hoofddoekjes. Meneer Timmermans legt u nog even voor is, wie dat niet meer weet... We heel uit heel wie blijf, Frans in, van Rij ook jo, was. Jos van Rij is, Sorry. is, die, is kandidaat... in. Eerste Kamerlid voor de VVD, is wethouder in Roemond, heel lang in de Staten gezeten, heel lang Tweede Kamerlid uh, geweest. Ik bedoel, als ja. niemand lang meeloopt is het hij wel. En die heeft uh, met zijn beleid, uh, met steun overigens van CDA en Partij van de Arbeid in Roemond echt een, ja. een, een, een enorme afzoen economisch. En let verhaal, u, u op, want dat begint een beetje op een stemadvies te wat lijken. Ik, wat ik daarbij ja. wil zeggen is, wil dat verhaal... Limburg, als je mensen aan het werk wil krijgen, want eh, u wilt het over werk hebben, ik ook, dan moet je de provincie openhouden, een een gesloten provincie met een hek erom, omdat we geen buitenlanders willen hebben. Dan gaat onze economie kapot. Ja, maar... De grootste investeerder in deze provincie is een Saudisch bedrijf. Daar werken moslims. Daar is ja. niks mis mee. Die werken geweld, doen geweldig werk in Limburg. Veel Limburgers hebben daar een maar baan. Timons, ik vind dat een goede zaak. Wij verschillen daarover niet hekken. van mening. Ik zou zeggen wat in Roermond kan, wat in Venlo op dit moment aan de hand is... waar beide de VVD de grootste is... Dat kan in heel Limburg. En inderdaad, Limburg moet open blijven. Want we hebben die Poolse werknemers hard nodig voor onze bedrijven aan de gang te krijgen. Eerst willen we natuurlijk die 37.000 mensen die in Limburg nog langs de kans zijn aan het werk helpen. Maar daarnaast hebben wij iedereen die iets bij kan dragen aan die Limburgse economie. Is wat ons betreft hier nou, van harte dan, welkom. Dan krijgt u steun voor van de Partij van de Arbeid? Als u dan de Partij van de Arbeid wil helpen om te voorkomen dat 40% wordt bezuinigd in de jeugdzorg, dat onze natuur ja. allemaal laat, in de Laten we het over hey, die thema's even, later hebben. Ik wil eerst nog even naar, nou, naar de heer van, van Vliet. Even naar de heer Van Vliet. Het grootste bedrijf wat hier investeert mm -hmm. is een Saoedisch ja. bedrijf. De mensen die daar werken zijn moslims. Mm -hmm. Met zo'n bedrijf bent u blij, denk ik, in uw provincie, meneer Van Vliet. In, in Limburg werken er vooral Limburgers bij dat bedrijf, geen moslims. Dus dat wil ik even corrigeren. Iedere investering in Limburg die Limburg vooruit helpt, zijn we ik ben er zeer blij mee. Wat interesseert mij dat het bedrijf uit saudi arabië komt? Geen snars. Meneer Van ja, Zolang ze maar niet in Nederland denken dat ze kunnen verplichten dat mensen in de kantine bij dat bedrijf halalvoer moeten eten. Want daarvoor zetten wij ons in. voer. Want ik, ja, dat ik geloof dat de goed. uitdrukking halal vlees is. Ja, dat zou kunnen, ja. Voer ja. is een verzamelaar natuurlijk. En vlees, aardig voor. U, u eet voer? Ja. ja, nee, ik niet. Oh. Ik. Maar, ja, nee, maar even voor de, du voor de duidelijkheid. Maar, ik bedoel, dat, dat, dat, dat, moet dat verboden ah, ja. worden ofzo? of zo? Hoe werkt dat? Nee, ik zeg net, ik draai het weer om. Ik zeg net, het moet in Nederland niet verplicht worden. Die trend willen wij keren. Ja, ja. Die invloeden willen je, wij terugdenken. Maar dat is het jammer dat de PVV, de, uh, PVV uh, wederom grijpt naar symboolpolitiek. Met heel, nee, allemaal, nee, nee, allemaal nee. heel leuk dat uh, halal vlees en dergelijke verbieden... bij een Saoedisch bedrijf dat hier investeert. Uh, ga uw gang. Het gaat er uiteindelijk om dat die banen hier zijn? En dat is denk ik ja. ook gewoon de grote vraag. En het ligt. verschil met partijen die bewezen ja. hebben dat ze met die economie, met die staatsschuld en met die veiligheid uh, ja, want dat Martijn van Elven. Dat, dat hebben wij denk ik, en dan moeten we ook naar kijken, uh, goed gedaan. Als je kijkt naar de werkloosheid cijfer hier gaat het hardst naar beneden. Zelfs zo hard dat we moeten gaan kijken dat we, dat we dadelijk voldoende mensen hebben om uh, de banen nog uh, uh, gevuld te krijgen. Uh, dus dat is op zich goed, maar we moeten juist aandacht nu hebben, en dat wordt een beetje vergeten in deze discussie. Het gaat alleen maar over je Eerste Kamer en over uh, halalvlees. We zitten nog steeds, en daar hebben we de afgelopen jaren misschien wat minder naar gekeken, dat mijn oma, uw oma, onze ouders, onze buurvrouw verpieteren vaak in bejaardenhuizen, vereenzamen. En dat vind ik wel heel erg. En daar moeten we dus duidelijk naar kijken dat dat kan. En daar zal ook iedereen een verantwoordelijkheid in moeten nemen. Want ik hoorde de heer Timmermans net al zeggen, er moet daar niet bezuinigd worden, daar niet en daar niet... Ja, dat gaat dus niet. We moeten echt overal bezuinigd nee, Maar bezuigen. hoe wilt u dat dan nog oplossen? Mag, mag. Dus, waar, waar mag er dan niet maar, bezuinigd ja, worden, de zorg nee, nee. wat u betreft? Als ik nu helemaal of daar dan wil ik ja. na, naartoe juist. Uh, want als we nu dus zeggen, alleen maar, van daar mag niet bezuinigd worden. Dat kan niet, dat geld hebben we niet. Wat we ja. wel moeten doen, is dat we zelf een idee komen hoe je dat oplost. En dus, uh, want als we allemaal alleen maar gaan zeuren dat er bezuinigd wordt... ...wordt het een hele verdrietige uh, campagne nee, natuurlijk. En dat moeten we weten, moet niet hebben. Maar we wat wij gaan het doen, allemaal... het, het idee Even, van het CDA is af is dat we in Limburg zijn twee dingen. Je hebt eigenlijk de ziekenhuiszorg, die verschrikkelijk duur is... en je hebt de zorg in de wijk, om het maar zo even uh, uh, grof te zeggen. Die ziekenhuiszorg is veel te duur... omdat al die ziekenhuizen in Limburg volledig geëquipeerd zijn. En dat is niet meer te betalen. Dus we moeten die regie daar nemen vanuit die provincie... want de ziekenhuizen doen het zelf niet... dat die zich specialiseren. Dat we alles wel in de buurt hebben... maar niet dat elk ziekenhuis alles heeft. Het geld dat je daar bezuinigt... Dat moeten we inzetten bij zorg in de wijk. Zodat thuiszorg en andere zaken dicht bij die burger blijven. En waar nodig staat, nog dichterbij. Is de zorg gebruik dat uw speerpunt in deze verkiezingen? Even ja, voor de duidelijkheid van de, voor ja, de kiezers. Van de speerp dus minder gebruik maken van dure specialisten. Die moeten echt doen waar ze echt goed in zijn. En meer gebruik en maken de van de eerste En dan gaat nee. de provincie over. Maar de ziekenhuizen vragen wel een hulp aan de provincie. Dus we gaan 100 ambtenaren bij het provinciehuis weer aannemen. Nee. Dat is juist het probleem van de provincie. Nee, nee, nee. nee, nee. Taken naar zich toetrekkend. Nee, ik dus hoor hier een, uh, een CDA beloven. Wacht even, laat Verheer nu verhaal maken. wij jaar beloven dat de provincie op het gebied van de zorg wat Met, gaan nou doen. Ik maar laat, laten, we nou, laten we nou die mensen niks wijsmaken, de Limburgers. U. Laten we nou de Limburgers niet wijsmaken dat we dat als Provinciale Staten gaan doen. Mevrouw gaan de voorzitter, over... dank ik, dank ik, ik ben onderbroek. <laughs> Volgens mij hebben ze het mailtje um, van Rutte gehad. Meneer Van Helvert, u, u mag antwoorden. Is precies, Fijn dat u mij als dus voorzitter echt, ziet. De, dan doet de VVD precies hetzelfde. <coughs> Zij zeggen eerst in de Staten afgelopen vier jaar... de provincie moet zich richten op de kerntaak. En zo gauw het atrium in het probleem was... de eerste partij die riep de provincie moet in actie komen, was weer die VVD. Dus ze doen het nu precies. Precies zelf opnieuw. Ik zeg, wij staan niet toe dat op grote schaal iets misgaat in die zorg. En als de ziekenhuizen regie vragen, ik zeg niet geld, regie vragen... Dan wil de provincie dat, provincie doen. dat doen. Frans Timmermans. Uh, niemand betwist dat er bezuinigd moet worden. Ja. Het gaat in de politiek om welke keuzes je daarin maakt. Ja. En als de ministerraad in één vergadering besluit om 300 miljoen te bezuinigen... op onze allerkwetsbaarste kinderen in het speciaal nee. onderwijs... en tegelijkertijd besluit om die extra solidariteitsheffing... die we voor de allerrijkste Nederlanders hadden ingevoerd op hun villa's... Uh, om die af te schaffen... Jij hebt ze niet dan, afgeschaft, meneer Tommelmans. Jazeker, de die hebben ze, die, nee, dat, dat was is, afgesproken het kader. Nee, kabinet. dat is niet waar. Ze hebben die in stand gehouden. Alleen de indexering dan gaat, hij ook al gaat mij afbraken, Ja, Mag meneer Timmermans het verhaal even afmaken, meneer Verheij. Dat is een politieke keuze. En ik, ik, dat is een heldere wat keuze... voorstel ik u voorleg dan? Dat, dat is een heldere keuze die... Uh, voortvloeit uit de ideologie van Mark Rutte. Ik verwijt hem dat ook niet. Hij heeft dat ook eerlijk tegen de kiezers gezegd. Van die van het CDA Ik ben er verbaasd over dat het CDA daarin meegaat. Ik ben er al helemaal verbaasd over dat de PVV erin meegaat. Maar dat leidt in Limburg tot problemen in de weer... jeugdzorg. 40% korting op onze jeugdzorg. Laten we ons daar tegen verzetten. De enorme korting die bij de sociale werkvoorziening gaat gebeuren. Duizenden mensen in Parkstad Limburg staan straks ja. dankzij dit kabinet op straat. Daar neemt u nu verantwoordelijkheid voor. Daar zal de Partij van de Arbeid zich altijd hard tegen verzetten. Reactie nee. van Martijn van Helbert. Nee, Dit is dus een opsomming die punt 1 niet helemaal juist is, maar dat maakt niet uit. Het gaat erom, het voorstel wat ik, zojuist, wat ik net neerleg, dat is een goed voorstel waar je van dus de ene kant kunt bezuinigen hè, en aan de andere kant kun je wel kwaliteitsverbetering doen. Daar moeten wij op inzetten. En als het gaat dat er bezuinigd moet worden, er zal bezuinigd moeten worden. Want nee, we hebben het geld betreft niet. Betreft en sterker het niet. nog, er komen op sommige plaatsen komen er nog meer pijnlijke beslissingen. Ja. En dan kunnen we wel allemaal aan de kant staan en zeuren, hè, wat erg dat we moeten bezuinigen. Maar er iets moet gebeuren. Ja. Ja. Ja. Je mag naar van Mark de reis naar Verheijen. Nederlanders ah, ook een bijdrage Maar En maar dat heer, gebeurt heer, dus niet wel bij de kabinet. grootste bijdrage. Oké, okay. Mark Verheijen dan. Het PvdA-verhaal de met deze verkiezingen is wel heel diep triest. Ik hoorde heer Timmermans gisteren bij Pauw en Witteman toegeven... dat de PvdA nog geen coherent alternatief heeft voor ja. het kabinetsplannen. Het is alleen maar vertellen wat dat ze allemaal niet... niet gezegd, uh, dat, uh, u heeft gezegd van, wij hebben inderdaad nog niet het alternatief, nog geen verhaal. Nou, dat hebben we allemaal al gemerkt, maar fijn dat u daar ook achter bent. Uh, en het is wel heel makkelijk om te zeggen waar je allemaal niet op wil bezuinigen. Zo, u, heeft de staat, u heeft nee, de, nee, de nee, staatsschuld nee, de afgelopen jaren nee, met 150 miljard laten oplopen. Natuurlijk schrikt u daar zelf van, <laughs> maar u heeft nu nog geen verhaal hoe u die bezuinigingen zou willen invullen. Ja, en, en u legt rekening neer bij de zwakste en minstdaadkrachtige Nederlanders. En dat is een bij een keuze de die wij niet zullen maken. U heeft een poster gemaakt. U, u maakt rijke stinkers nog rijker. Dat is een keuze die we op, mag doen. Ten van u doen. Meneer Terwans, u maakt een poster van aan de PvdA-vervliezingen. U betaalt de rekening. Uh, u legt hem niet neer bij de mensen nu, want wij zijn gewend om onze rekeningen te betalen. U legt hem neer bij de volgende generatie. Dat noemt u solidariteit. Wij noemen solidariteit uh, dat we... Eigenlijk op dit moment ook de staatsschuld op nee, orde ben, brengen. Oké, okay, wij gaan, gaan even ingrijpen. Wij gaan, gaan even ingrijpen. Wij gaan we even ingrijpen. zijn uw programma deed dat, veel mindere mate. Dus als het gaat over banen, moet u als PvdA niet bij ons aankomen. U maakt 150.000 mensen eerst werkeloos. En in 2040 zijn er dan meer banen. Het nou, gaat over overheidsbanen. Wij willen banen in de markt creëren. Zal want dat stuurt ombreken? de economie. Nee, ja. nee, nee, nee, nee. Ik denk, wij gaan ik denk dat wij... Uh, op zich klinkt het heel aardig natuurlijk. Want het, is natuurlijk, uh, het, li het lijkt verdraaid veel op een verkiezingsdebat. Eh, meneer, <laughs> meneer Van Vliet, uh, u zit dat zo aan te kijken. Ja. En uh, u, u, u vraagt Ruiter zich Brede af... Grijns, wat vraagt u? Af. Vraagt u zich af, ze doen maar ze gaan toch op mij stemmen? Of hoe denkt u erover? Zo arrogant zal ik niet zijn. Hè. Twee maal is de kiezer aan de beurt. Dus ze zullen toch wel stemmen. Dat hoort u mij nooit zeggen. Punt 1. Punt 2. Wat ik niet wil is me laten meeslepen in hoogdravende economische theorieën over de staatsschuld enzovoorts. Dat klopt, want we hebben u niet gehoord. Ja? Nee, ik hoor meneer Vrij dat iedere Limburger loopt te bibberen over die staatsschuld. Volgens mij is dat echt niet wat een Limburger dagelijks bezighoudt. Wat een Limburg, Limburger bezighoudt is inderdaad: moet ik in het ziekenhuis in de rij staan? Word ik belaagd door Marokkanen op scooters als ik bij de McDonald's een hapje wil eten? Dat, dat soort dingen. Nou, daar moet je open en eerlijk naar durven kijken van hoe kan de provincie dan bijdragen dat de beeldvorming bij de burger op dit punt beter wordt. Oké, okay, maar de vraag die op tafel ligt is er moet bezuinigd worden. Ja, ja, ja, en waar ja, gaat ja. dat? Want dat gaat ja. dus om keuzes. Ja. Waar mag wat de PVV betreft op bezuinigd worden? Nou, de provincie heeft natuurlijk een begroting. Hè. In de, het meeste geld komt uit Den Haag. Dus daar zal stevig geloof moeten worden dat die financiële stroom zo hoog mogelijk blijft. Een ander potje zijn de provinciale opcenten. Nou, Als er bezuinigd moet worden omdat eh, de totale uitgaven hoger zijn dan wat er binnenkomt, moet je bezuinigen. Dat onderschrijven wij. Hoe ja. ga je bezuinigen? Politieke keuzes maken, dat zei de heer het nee. gaat altijd om het verdelen van geld. Als wij aan de knoppen zouden mogen draaien, dankzij de kiezer, dan draaien we aan de ene knop iets harder dan aan de andere. Dat is heel simpel. Ja, maar goed, we willen het toch even weten: ja? dat is die van onder andere de culturele subsidies. Als ik met de auto rondrij en ik kom bij een tig rotondes die tegenwoordig worden gebouwd, zijn er altijd kunstwerken van die verwrongen staalconstructies. En heel vaak draagt de provincie daarbij uit allerlei potten van de Limburg, Seink en Ingrid. Dat soort dingen gaan we naar kijken. Als je dat allemaal bij elkaar optelt en je gaat erin schrappen en je verschuift die potjes geld naar economische campussen en wat je misschien kunt doen aan, aan ziekenhuizen en, enzovoorts, dat is de verschuiving die wij eh, nastreven. Dus al die, al, die, al die kunstwerken op die rotondes. Ja, uh, ik noem maar vooral de rotondes. Je moet daar ook naar Want heel vaak mogen die hem daar neerzetten en dan mogen ze blij zijn dat ze hem dan neer mogen zetten. En al die paar duizend euro die u daarmee bespaart... dat zal het heus niet zijn. Dus nee, ik ben, u moet benieuwd, wel... dus maar ik ben benieuwd... benieuwd waar u wel op bezuinigt. Maar goed, uh, nou, nou ik wel misschien wel. wel dat is want een dat een nog even te... een punt wat ik in wil brengen. Waar u wel op bezuinigt. In uw verkiezingsprogramma vraagt u zich af... of Maastricht culturele hoofdstad ja. in 2018 wel door moet gaan. Ja. Want daar worden miljoenen in geïnvesteerd, ja. zegt uw partijprogramma. Dat zou dan maar gewoon moeten geschrapt worden, vindt u? Nee, dat staat er niet. Dat staat er nee, bij dat scherp, scherp naar willen kijken. Ja, scherp naar willen scherp. kijken. Maar ik geloof dat dat... Dat is een zinnetje, heb ik in alle... ...andere partijprogramma's ook gevonden. Ja, Althans, in het CDA-programma staat dat Je ook. Moet cultuur, ja, nu, cultuur is geen volgens hobby. mij was ik het woord. Ja, cultuur... nou, ik, ik wilde u volgens het woord gaan geven, meneer Van Vliet. Ja. Dat heeft u bij deze. Zoals het er nu aan toe gaat in het provinciehuis... ...wordt het gewoon besloten. Maastricht moet dit, Maastricht moet dat. En dat we dat 20 miljoen op voorhand insteken... Die misschien achteraf helemaal geen baten opbrengen voor de Limburgers. Daar wordt niet naar gekeken. Dit is het megalomane idee van de zittende Garde. Die zegt we doen het gewoon. Wij zeggen leg dat maar eens voor aan de Limburgers. Vinden jullie ook dat dit een goede zaak is? Wat is dan het referendum? baat? Hoe kunnen we dat onderbouwen en aantonen? Bijvoorbeeld in een referendum zou dat voorgelegd geeft worden. Een raad heeft Prachtig, de ja. prachtig. Ja. prachtig. Van nou, je, je ziet dat. Uh, er zijn heel veel studies over verschenen. Ik zou u uh, van harte aanbevelen dat als je investeert in de culturele sector. dat een enorme economische spin-off veroorzaakt. Zeker voor een regio als Maastricht. Als we dat kunnen inbedden in een samenleving. Met Luik, met Aken, met Hasselt heeft het ook een euro-regionale uitstraling. Het is een unieke kans voor Maastricht en Limburg als die culturele hoofdstad doorgaat. Ik zou het echt. Dood en doodzonde vinden voor onze economie als de PVV zich daar tegen zou keren. Laten we een open discussie ja. voeren en dan kijken naar de onderbouwing Kijk, van wat, wat het dus oplevert. Wat doe je met die in investeringen? Als je, wat doe je met die investeringen voor die culturele hoofdstad? Want uh, cultuur is inderdaad geen hobby, maar dat is een stuk economie en daar moet je gebruik van maken. En je moet investeren in Limburg. Investeer je niet in Limburg, dan ben je dus voor die krimp. Nou, dus je moet investeren. Wat we dus wel moeten doen, is dat we dat geld niet uitgeven aan buttons, pennen, flyers en dat soort dingen. We moeten zorgen dat onze uh, gebouwen, onze infrastructuur die die cultuur faciliteren, dat die op orde is. Maar Maak het even concreet, want uw partij, het CDA, zou dat ja of nee. Dat, ja, zeker. Een culturele dat is in de 2018 voor willen duidelijk. Nou, wij willen juist wel investeren in Limburg. Als je zegt. Wij willen hier kenniswerkers naartoe halen. Wij willen hier jonge mensen behouden. Wij willen hier, dan moet je niet alleen banen hier hebben... maar dan moet je ook een omgeving hebben waar die mensen graag wonen. En als je cultuur daar helemaal uit wegschrapt... dan ben je dus slecht bezig, want dan blijven die niet hier. En in die zin is cultuur een wezenlijk onderdeel van de economie. Maar, maar nogmaals, moet je niet uitgeven aan pennen, buttons en flyers nee, Dat blonden. is duidelijk, maar dat, die cultuurvisie van de PVV... die wij hier in de notendop uh, aan tafel even horen... daarvan zegt u als CDA... Ja, dan zeg ik van, bezuinigen, maar waar dan op? Gaat u dan bezuinigen op het Limburgs Museum? Vroeg ik laatst aan mevrouw Stassen, nee, daar niet op. Gaat u dan bezuinigen op schutterijen en harmonieën? Nee, daar niet op. Ja, waar dan wel op? Maar, kijk, je kunt wel zeggen, ik ga bezuinigen. Waar ga je dan op bezuinigen? Nou ja, die kunstwerken op die rotondes, die ja, zijn nou, al we, we hebben 50.000 euro gespaard, dat is heel fijn. Ook heel veel geld, maar dat, dat, dat lost het probleem niet op. Oké, okay, Mark Verheijen, VVD. Ja. Nou, over de culturele hoofdstad. Uh, dat is geen cultuurproject, dat is een economisch project. Uh, ja. Culturele hoofdstad moet leiden tot economische hoofdstad. Uh, net als de Floriade in 2012 in Venlo. Dat zijn echt structuurversterkende maatregelen. En uh, dat is heel belangrijk. Tuurlijk, kritisch naar kijken. Ja. Geen onzin, geen uh, uh, subsidietjes om maar subsidie te geven. Nee, een economisch structuurversterkend project. Heel erg voor. En, uh... Maar om, om dat even te vragen: Want als er straks gesproken moet worden over een coalitie binnen de staten, dan is dit natuurlijk ook een Agenda punt neem ik aan bij die onderhandelingen en u het CDA en het VVD zeggen in elk geval de partij van de arbeid ook die culturele hoofdstad, dat moet Maastricht als... Maar ik hoor dat de PVV ook zeggen, want ze zou wel gek zijn... als ze zo'n kans, zo'n uh, zo iets wat echt focus brengt op, uh, op Maastricht in 2018... wat echt een punt in de horizon is waar je naartoe kunt werken. De PVV zou wel gek zijn, en dat hoor ik hen ook niet zeggen... als ze zoiets zouden weggooien. Hetzelfde geldt voor de Floriade. Hebben we zelfs nog met steun van de PVV... destijds in Den Haag veel geld voor gekregen. Dus ze zouden wel gek zijn als ze dat soort kansen lieten liggen. Mogen ze dat misschien ook zelf zeggen? Zijn jullie nou voor of tegen die culturele hoofdstad? Ja, ik praat al ja, ik bijna in te benieuwd, ja. benieuwd naar. Ja, meneer Van Vliet ja, van, ja. van de PVV. Ben, ben, ben. Roland probeer, van Vliet. Ja, met... ik, weet, ik weet dat de band heel innig ja, is. Maar ik probeer maar soms aan mee de te nemen in de toekomst. Ja. Ja, het, Roland Van Vliet, Verheffing maak, maak van het concreet. Gaat u, gaat u ja of nee mee met uh, culturele hoofdstad 2018 voor Maastricht? Wij zeggen ja met mits het draagvlak is bij alle Limburgers... en mits alle Limburgers kunnen zien... Ja, dat het voldoende Limburgers. baten opgewerpt op voor alle Limburgers. Dat is wel een beetje oude politiek, hè? Dat nee, dat ja, is nieuwe politiek. Het, uh, oh, dat is, is, nieuwe, is nieuwe politiek, want bij ons mag de een burger dubbesluit. ook zijn mening daarover Het is een PVV-dubbelbesluit. Ja. En niet nee, maar, alleen maar bestuurders. Het is, het is wel thing, maar ik denk dat we wel op die manier... Dus het, het programma van de PVV Met anders moeten bekijken... want er wordt inderdaad heel duidelijk gesteld... Uh, we zijn heel kritisch of zelfs tegen die culturele hoofdstad... en nu schijnt dus dat ze eigenlijk toch voor zijn... als alle Limburgers voor zijn. Vindt u het we daarmee eigenlijk een beetje voor de de PVV stelt heel stellig. we gaan korten op cultuur. Maar ja, op een paar kunstwerken die meestal voor niks worden neergezet na... horen we geen korting van de PVV. De PVV stelt heel stellig ja. geen religieuze uiting in openbare gebouwen. Ja, nou, op, nu blijken dat alleen af en toe hoofddoekjes te zijn. Dus we moeten wel even kijken hoe we dat programma van de PVV ja. moeten lezen. Oké, okay, nog een ander thema, ook heel belangrijk. En misschien ook wel een twistappel uh, tussen u als partijen. Natuur en milieu. PVV heeft daar een duidelijke opvatting over. Hoe men moet omgaan met natuur en milieu. Meneer Van Vliet. Ja, wij geven voorrang aan de economische ontwikkeling van Limburg. We kijken ook een beetje naar het landelijke plaatje... waar uh, bezuinigd wordt op de ecologische hoofdstructuur. Wat ons betreft stopt die dus ook. We breken geen uh, natuurgebieden af die er zijn. Die, ja. maar, maar is niet ook juist... Ook, misschien heb ik het verkeerd begrepen. Is niet ook juist natuur en milieu voor een provincie als Limburg... heel erg belangrijk, ook in economisch opzicht? Maar die zijn er gelukkig al heel veel in Limburg. We hebben fantastisch veel natuur, mooie natuur. Ik kan er niet bij blijven, zegt u. Ja. Dus Ik verder de wegen lekker verbreden... en zorgen is, dat ja. iedereen er goed naartoe kan komen. Juist, het exact. CDA is Fantastisch, wel. dank u. Dank wij, u. Willen, wij willen geen natuur waar overal hekken omheen staan. Wij willen wel natuur waar iedereen ook wel gebruik van kan maken. En Martijn die van Helvert, CDA ja, ja. En die ecologische hoogstructuur, zoals het dan heet... die is in Limburg overigens voor 95% al gerealiseerd. nou, We moeten ja. ook niet weggooien wat we hebben opgebouwd. Dat zou heel dom zijn. Wel, zegt het CDA, als we nu in, in natuur zouden moeten investeren... bijvoorbeeld als iemand ergens wil bouwen... Hè, waar je wel een compensatie voor zou moeten betalen... dan investeren we dat alleen binnen die de hoogstructuur en gaan geen nieuwe natuur creëren. Markrij VVD, dat is uh, geregeld als je daar in een coalitie over gaat praten over dit onderwerp. Uh, nou, of het geregeld is, uh, weet ik niet, want het gaat natuurlijk uiteindelijk om de uitvoering. We weten gewoon in Limburg, daar hebben we heel veel plezier van, ons mooie landschap van natuur. Tweede toeristische provincie van Nederland, dus uh, iedereen weet dat het hier mooi is. Dat moet je niet weggooien. Er kan wel echt op bezuinigd worden, want ik zie af en toe de onzin. 6 miljoen euro voor een uh, dassenverbinding ergens, ja. om die aan een te Een dassenverbinding, dat zijn die kleine beestjes, hè? Das, ja, ja, ja, niet zo'n stopdassen, stopdassen. maar uh, Dassen. Dassen. Ze zijn, ja, De heer Timmermans geeft nu aan hoe groot ze zijn, dus Er zijn hele grote dingen, ja. ik ik zie af en toe de, uh, de onzin ja, ik in kom dat natuurbeleid. uit de natuurbeleid. Randstad. He? Ik zie af en toe dat we heel duur boeren gaan onteigenen. om natuur te creëren. Uh, dat is allemaal zonde, dat is weggegooid geld. Die natuurstructuur uh, die is belangrijk. Maar die bezuinigingen in dat uh, Rijksbeleid. je moet bezuinigen. En daar staan we dat op tijd. Ja, ja. Frans Timmermans ik, ik, ik van de Partij van de Arbeid. Ik ook wel eens zeggen: je hebt twee soorten vogelsessies en drijfsessies. We hebben er hier maar in, in Limburg meer. Uh, maar maar het, het punt is: kijk, er zit iets dubbels in het verhaal van de VVD en de CDA. Want aan de ene kant zijn ze het met de Partij van de Arbeid eens. De natuur in Limburg is een van onze kroonjuwelen. Het toerisme groeit hier en zal nog meer groeien. Dat is voor ons een enorme kans, economisch... naast de industrie, die hier ook heel belangrijk is. Als je die toeristische sector wil laten groeien... moet je heel, heel behoedzaam met de natuur omgaan. En als je, zoals het CDA zegt, mooi dat het bezuinigd wordt... want dan kunnen de boeren weer aan de slag. Ik wil inderdaad ook graag weer koeien zien in het heuvelland. Dat zou ik prachtig vinden. Maar... Dat kan niet als je gewoon alleen maar bedrijfsmatig de landbouw wil bedrijven daar. Want dan verdwijnt het landschap. Dan ja. ontstaat er een enorme verschaling. Dus zal de overheid aan natuurbeleid moeten doen. Ja, en dat kost dat geld. Nou, dat maar natuurlijk... dat kost ook als boeren... Boeren, dat... boeren mogen het van mij doen. Ja, nou. maar boeren zijn, die staan het dichtst bij de natuur. Ik ben de eerste om dat te herkennen. Nou, maar... maar die boeren kunnen dat niet bedrijfseconomisch runnen... op een manier dat het Limburgs landschap ja, in stand blijft. Dus zul je dus ook geld aan moeten besteden. Dus je kan heel moeilijk volhouden. Ja, de natuur is vitaal voor Limburg. En ja, er kan op bezuinigd worden. Er kan wel wat van af, ben ik mee eens. Maar niet in de enorme... Uh, ...maten 60 procent. U noemt het alleen maar dingen hier... ...waar niks vanaf mag. Dat nee, gaat dus niet, meneer Timmermans. Nee, u wilt alleen ah, maar zeggen dat wij bezuinig worden. Dat is wel duidelijk dat, dat is niet fair. Ik, ik zeg, er kan wel er is best wel wat van vanaf. is zegt. Er kan niks vanaf. Van nee, van dat is niet fair. Ik zeg, er kan wel er best wel wat vanaf. Maar 60 procent is absurd. Want dan het Ik grijp opnieuw even in vanwege de tijd. Dat is weer een heel ander onderwerp. Ik geef even in vanwege de tijd. Want we hebben nog maar vijf minuten. Meneer Van Vliet, ik wil... Ik wil tot slot nog heel even van u horen... wat gaat de PVV doen als het gaat over natuur en milieu. Die, die onzin van die korenwolf en zo, dat, dat wilt u allemaal niet meer... Hè? begreep ik uit het partijprogramma. Ik vind dat hele lieve beestjes, maar eh, het gaat hier om verdeling van belastinggeld. Politiek is een kwestie van prioriteit te stellen. We hebben al fantastisch veel mooie natuur. En nu gaat het om de toekomst van Limburg... dat we hier economische stimulansen voor elkaar kunnen boksen... die de, de krimp in ieder geval kunnen afremmen. Daarvoor heb je in ieder geval werkgelegenheid nodig... Ook dat, wat mij betreft, meneer Timmermans, mogen ook mensen van buiten Limburg... hier uh, fantastisch een baan komen invullen. Een deelnemen aan het Limburgse rijke maatschappelijke leven. Dus wij, het geld wat voorheen uh, naar de ecologische hoofdstructuur ging... dat kappen we nu gewoon af. Wat er is, is fantastisch, respecteer ik. Ik gaat er lekker wandelen en de rest wordt herverdeeld... en gaat bijvoorbeeld okay, naar economische okay, projecten. Daar zijn die standpunten held. Ja, We gaan het nog heel even over het landelijke aspect hebben, meneer Timmermans. Uh, voor de Partij van de Arbeid, het is niet voor niks dat uw partijleider Cohen... samen met uh, nummer 1 uit Limburg een brief heeft geschreven... in het verkiezingsprogramma van het gaat ook over de Eerste Kamer en het gaat ook over uh, tegen het kabinet zijn. Mm -hmm. Is eigenlijk de inzet van de Partij van de Arbeid ook bij de verkiezingen... stemmen op ons, uh, want we willen zo snel als mogelijk... dat dit kabinet naar huis gaat, zoals GroenLinks bijvoorbeeld beoogt. Uh, nou ja, kijk, het is het, is, uh, het spiegelbeeld van wat uh, premier Rutte... in december in Elsevier heeft gezegd. Toen heeft hij gezegd, stem alsjeblieft op VVD, CDA en PVV... want we willen door met dit beleid. En het is logisch dat de Partij van de Arbeid zegt, stem alsjeblieft links en liefst op de Partij van de Arbeid. Want dan zorgen we ervoor dat ze dat in de Eerste Kamer niet doorkrijgen. Het lijkt me een heldere keuze. De premier heeft daar een aftrap voor gegeven. Wij zijn het met hem eens dat dat de vraag is die aan de orde is. Krijgt rechts al dan niet een meerderheid in de Eerste Kamer? En daar zullen wij voor strijden om dat te voorkomen. Maar goed, daarmee wekt u de indruk dat als links een meerderheid zou hebben... in de Eerste Kamer, dat het kabinet weg zou zijn. Dat is niet het geval. Dat hoeft niet. dit is niet de indruk die ik wil wekken. Het is ook niet... Ik ben ook niet degene die dat gezegd heeft. Dat heeft Rutte gezegd. Dat heeft Schippers onlangs nog gezegd, de minister van Volksgezondheid. Dat heeft Verhagen ook nog wel eens een keer gezegd. En toen zei hij weer iets anders. Maar, dat zijn we ook maar nog goed, dat, zij maar, hebben gezegd... Maar dat... zij zeggen duidelijk, wij kunnen dus niet verder echt met de dingen die we willen doen... als we niet de meerderheid hebben in de Eerste Kamer. En dan denk ik, oké, okay, dan weten we waar we aan toe zijn. Dan moeten we voorkomen dat uh, die meerderheid er komt. Dan kunnen we bijvoorbeeld voorkomen... dat er nog meer onzalige plannen zoals 300 miljoen korten... op de zwakste kinderen Ja, doorkomen. heeft u toch ja. nog even net mee. dat is natuurlijk ja. toch een hele trieste boodschap van, van de Partij van de Arbeid. Dat vind, vind ik eigenlijk wel jammer. Terwijl uh, we heel goed samen hebben gewerkt met de Partij van de Arbeid... in uh, de provincie, vind ik het jammer dat uh, dit doet. Ik zie ook dat meneer dat Kerst de moeite heeft met die, met die boodschap. Want hij weet zelf dat er ook ook goed hard gewerkt ja, Maar, maar goed, goed, even naar u, uh, ja. uw partij. Als het nou zo blijkt dat die peilingen echt uh, werkelijkheid worden... dat er echt fors het mes in uw uh, uh, zetels wordt gezet... Zeg. een beetje rare zin, maar goed, dat u flink verliest... Ja. wat betekent dat eigenlijk voor het CDA naar uw idee... Uh, qua positie in, uh, in het kabinet... Ja, in principe verandert dat in het kabinet direct natuurlijk niks. Uh, als het uh, aantal zetels blijft zoals het nu is... wat zeker niet het geval zal zijn uh, in de peilingen... dan uh, heb je eenzelfde uh, een verhouding zoals het in de Tweede Kamer is. En uh, dan zie ik dus... Uh, maar kijk, dat zijn altijd vragen. U, u, ja, u wij ziet daar geen bezwaar dat, dat wij zeggen, het CDA heeft dat programma. Wij, willen, wij garanderen banen, daar werken wij voor. Wij gaan die regie nemen dat mensen goed verzorgd worden in ziekenhuizen... en thuis in, uh, bij zorg in de wijk. Ja. Wij zorgen voor die veiligheid. Door taken van de politie, via die groene brigade... Dat is allemaal nemen. Even uw verkiezingsboodschap. Goed. Uh, ja, Mark dit, Verheijen van de VVD. Tot uh, dit kabinet is nu honderd dagen bezig. Het vorige kabinet waar de heer Timmermans in zat... Uh, kwam na honderd dagen net uit die bustoer. Uh, dit kabinet heeft al heel veel in gang gezet. En het zou toch wel doodzonde zijn voor dit land... als dit kabinet straks geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft... dat we weer een aantal uh, trieste jaren krijgen... waar die staatsschuld, waar die veiligheid... waar die ja. eerlijkheid in ja. Nederland niet wordt aangepakt. Dus ik denk dat het okay. gewoon naast die provinciale thema's... enorm van belang is dat wij onze kiezers van 9 juni weten te mogen. Motiveren okay, slot, nog meer om te gaan stemmen. Roland van Vliet, tot slot heel kort. De ja. uitslag van uw partij, wat gaat dat betekenen voor dit kabinet? We hebben onze handtekeningen gezet onder het gedoogakkoord. We werken dus samen met twee partners in Den Haag, VVD en CDA. Die handtekeningen, daar staan wij voor. Die maken wij hart. We zijn een betrouwbare samenwerkingspartner. Het gaat hier over Limburgse verkiezingen. Slotvragen, heer Timmermans. Mag ik hem vragen waarom hier niemand nee, van de Limburgse verkiezingen? Nee, die tijd hebben we helaas niet meer. Uh, Geen okay. tijd meer voor vragen. Ik sta om te luisteren. Okay. Ja. Ja. U bent net als ik Duidelijk Tweede Kamerlid. En ja. dat wilde het programma Helder. graag ook Tweede Roland okay. van Vliet, Mark Vrijen, Martijn van Helvert en Frans Timmermans. Hartelijk dank. Had nog willen vragen wat u aantrekt met carnaval. Maar de tijd is helaas om. Jammer Mark. Maar helaas, de discussie gaat hier nog wel even door. Dank voor uw aandacht voor vandaag. Volgende week zitten wij in Friesland met Troskamerbreed. Ook weer live, dan vanuit een dorpshuis. Dank voor uw aandacht en graag tot volgende week.